Dit is Lieselot Thomassen met het en ook te veel mensen mee. In Zuid-Korea is een vertrouwelingen van president Park... formeel aangeklaagd voor machtsmisbruik in een corruptieschandaal. Choi Soon-sil wordt ervan verdacht dat ze haar vriendschap met Park heeft gebruikt... om zich te verrijken en invloed te hebben op staatszaken. De aanklagers willen ook president Park verhoren samen met Choi Soon-sil, zijn twee voormalige medewerkers van de president aangeklaagd. Ze worden verdacht van samenzwering met Choi. Het schandaal heeft Park's positie aan het wankelen gebracht. De 64-jarige president heeft al twee keer haar excuses aangeboden, maar veel Zuid-Koreanen nemen daar geen genoegen mee. In de hoofdstad Seoul gingen gisteren honderdduizenden mensen de straat op om haar vertrek te eisen. Irene Wüst is tijdens de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Nagano tweede geworden op de 1500 meter. Marit Leenstra won het brons. De 1500 meter werd gewonnen door de Amerikaanse herder Bergsma. De schaatster was voor de tweede keer op rij de beste. Bij de mannen won de Amerikaan Joey Mantia de 1500 meter voor Kjeld Nuis en Johnny Davis. Sven Kramer eindigde daar als zesde. Het weer, het wordt vandaag zeer onstuimig, met kans op zware windstoten en aan de kust een storm. Het is bewolkt en het regent af en toe bij een graad of 11. In het hele land geldt code geel. Vooral mensen die onderweg zijn moeten opletten. Morgen en dinsdag bewolkt en wisselvallig en het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Short. De Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is John van de ANWB.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 song go out of my heart It was the sweetest melody And I know I lost heaven Cause you were the song Since you and I have drifted apart Love doesn't mean a thing to me Please come back sweet music I know Wrong, is it too late to make a man? You know that we were meant to be more than just. Since you and I have drifted apart Love doesn't mean a thing to me Please come back sweet music I know I was wrong Is it too late To make amends You know that we were meant to be more than just friends just friends I let a song go out of my heart believe me darling when I say Verkeerd, zou ik zeggen. Het komt allemaal van de cd... After Hours, een cd uit 2001... Jane Lee en Mal Waldron... En, ja, het is blijkbaar... Mal Waldron-kwartier, want ik vond nog een aardig cd... met Barney Willen, een bekende... Ja, saxofonist, uit, uh, volgens mij... bij uh, Miles Davis gespeeld... uit die periode is heel bekend geraakt. Die heeft ook samen met Mal Waldron-trio... Een, een cd gemaakt... in 1990... 1990 was dat... en dat is de Movie Teams from France... En daar heb ik voor gekozen Unom et duvam.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 maar er is eh, tegenwoordig is er ook een moderne uitvoering van dat nummer Soul Eyes en dat wordt gezongen door Candace Springs en dat is een aardige CD geworden. Een CD 2016 denk ik en die CD heet ook Soul Eyes. Candace Springs met Terence Blanchard erbij.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 Het nummer Nightingale Sings in Barclay Square, een hele bekende natuurlijk. <fiel>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 Eens even kijken welke cd ik had gezet. Jack de Jonette van de cd Music We Are 2009, Michael.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 Why I'm so in love with you No one else in this world will do Darling, please save your love for me Run away If I were white And pray you'll save your love for me I can feel it See on a...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 de Piano Ballads, volume 1. Misschien dat er ook nog een volume toekomt. Celia Rombie. En uh, de piano wordt bespeeld door uh, Michiel Borslab. Nou, ook natuurlijk geen onbekende. Eens even kijken. Celia Rombie. Everything must change. histories do unfold Cause that's the way of time Clouds, sunlights of the sky, hummingbirds do fly, winter turns to spring. too soon is everything will change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 Een groot orkest erbij. En die, een orkest onder de leiding van Pieter Herzbolzheimer. En als je naar deze CD luistert, eh, eh, 1977, dan is het toch eigenlijk meer easy listening. Hij hey, maakt niet heel veel improvisatie, maar het is wel een prachtige CD. Mooie nummers. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws.